Veel verwijzing vanuit de Psalmen naar allerlei boeken van de Bijbel, ook naar het hele Nieuwe Testament, schitterend om te doen, schitterend om te lezen. Hij begint in Psalm 81 voor de koorleider, en hij begint al gelijk mooi: Jubelt Goden. Het is wel leuk om het te lezen, Jubelt Goden, maar je zal de stemming van je hart erop moeten richten, om je te bedenken waarom zal ik nou God jubelen? Jubel, Goden. Want hij is onze sterkte, juicht ter ere van Jacobs God. Eén ding is duidelijk, lieve mensen, juicht nou ter ere van Jacobs God. Ga een keertje staan op het dak van je huis en zeg, ik juich voor uw aangezicht. Wat een vreugde u te kennen als onze God, schepper van hemel en aarde. Er is er maar één, buiten u is er geen God. Je moet het gaan zeggen en naarmate dat je dat hardop gaat zeggen, ga je steeds meer weten te zeggen. Jubelt Goden onze sterkte, juicht ter ere van Jacob Schot. Ja, zegt hij, heft een zang aan. Met je tamboerijn, laat de lieflijke siete horen en de harp. Nou, het zijn allemaal dingen die ik niet kan spelen. Dus ik moet iemand hebben die dat voor me doet. Maar je moet het je bedenken: waarvoor zing ik eigenlijk een psalm? Of waarom lees ik de psalm? We gaan eens dus even kijken bij psalm 18. We hadden het wel over psalm 81. Het is dus leuk dat psalm 18 er zo mooi onderkwam. Want ik heb eens wat psalmen doorzitten lezen. Ik denk, ja, het is toch wel fijn om dat te doen. Het gaat over lofprijzing. Jubelt goden. En dit is lofprijzing. Het is pure lofprijzing, psalm 18. Van de knecht van Yahweh. Vul je naam in. Hier is de knecht David. Dus van de knecht van Yahweh. Van David. Die tot Yahweh... De woorden van dit lied sprak. Wat David doet, mogen wij ook doen. Ik zou zeggen, doet het. Ten dagen dat Yahweh hem verlost had uit de greep van al zijn vijanden en uit de hand van Saul. Hij zei, ik heb u hartelijk lief. Yahweh, mijn sterkte. O Yahweh, mijn steenrots, Mijn vesting. Mijn bevrijder, mijn God, mijn rots bij wie ik schuil. Mijn schild, horen van mijn heil, mijn burgt. Moet je uit je hoofd van leren. Als je dat elke dag doet, uiteindelijk rolt hij eruit en het is een vreugde. Want als je de dingen uitspreekt, dan bouw je, bouw je op een geweldige wijze je ziel op. Hier heb we de tekst die we elke nieuwe maan gebruiken. Blaas de bazuin op de nieuwe maan. En op de volle maan. De nieuwe maan is duidelijk elke maand. De volle maan, dat zijn twee feesten. Pesach en Lofete feest. Hè? Want dit geldt voor Israël een inzetting. En een verordening van Jacob's God. Dus we jubelen en we juichen ter ere van Jacob's God. En dit is een inzetting van Jacob's God. Al vanaf de uitocht uit Egypte. Moet je luisteren. Er komen een paar psalmen bij. 95 vers 2. Laat ons met lofzang voor zijn aangezicht komen. Ter ere van hem juichen bij snarenspel. Heb je die snaren weer? 149. Hallelujawee. Dat is de afkorting man. Hallelujawee. Zing Jawe een lied. Zijn lof in de gemeente der... Hé, hey, zijn hier nog vromen? Zet je hand eens op wie van ons is een vrome. Nou, dan gaan we voor de rest bidden. Echt waar? Ja, dat heb ik nou eens gezien. Je was niet vlug genoeg vanavond, vind ik hoor. Je mocht gelijk gaan staan en zeggen... Ja, dat is waar. Ja, dat is waar. Inderdaad. Je kon het verwachten, hè? Goed. Halleluja zingt Jawee en lied. zijn lof in de gemeente der... Zijn er vromen onder ons? Met elkaar zin. Eén vrome? Nog een vrome? Ja, ik wacht oh, niet. Toch valt het me een beetje tegen hè? Tot jullie niet over springen. Wie van ons is die vrome? Steek je vinger eens op. Zijn die Wat betekent ook weer vroom? Oprecht van hart. Ja, is prima. Dus als je oprecht van hart bent, steek je hand op. De vromen staan voor het aangezicht van de Heer. Je moet een psalm, moet je doordenken. Wat staat erop? Wat gaat er gebeuren? Israël, dat zijn wij ook, verheugen zich in zijn maker. Laat de kinderen van Sion, dat zijn we ook, juichen over hun koning. Wie is hier de koning? Psalm 49. We zingen een lied. Zing Yahweh een lied. Zijn lof in de gemeente der vrome. Israël verheugen zich in zijn... ...maker, dat is onze schepper... ...laten de kinderen van Sion juichen over hun koning, Jawee. Laten zij zijn naam, dat is Jawee, loven... ...met rijdans en psalm zingen met tamboerijnen en met siter. Dat is een vreugde om het te doen en om het te zien doen. Efeze daar zegt hij het volgende. Spreekt onder elkaar in psalmen, in lofzangen, geestelijke liederen... ...zingt en jubel Jawee van harte. Dus met het zingen... Leerde ik vroeger al, als je gaat zingen, dat is, met, dat is bidden met stemverheffing. Dus je kan gewoon een gebed doen, maar je kan het ook zingen. Dan heb je een gebed met stemverheffing. Dus de liederen die we zingen, zijn gewoon gebeden of het zijn lofprijzingen. En dan hoop ik ook nog dat de meeste van uw gebedingen, gebeden lofprijzingen zullen zijn. Dat je hem zal vertellen hoe groot dat hij is in zijn barmhartigheid en genade. Ik denk dat als je nadenkt dat je meer hebt om hem te prijzen dan aan hem te vragen. Want naarmate dat je verder op de weg komt en je gaat Torah verstaan... dan ga je steeds meer zeggen, vader, bent u toch een machtige grote God? Je gaat steeds minder vragen, want waarom zou je iets vragen wat hij al lang gegeven heeft? Hebben we er eens over nagedacht? Alles wat hij ons beloofd heeft, hebben we in Yeshua ontvangen. In ons gelovige hart... En omdat we het ontvangen hebben, leven we als een rijker in het Koninkrijk van God. Psalm 81, vers 5. Hij, in deze tekst is dit Abba Yahweh, stelde het, waar ging het ook weer over? Over met die bazuinblazen, met die shofar. Hij stelde het, de bazuin, als een getuigenis in Jozef, Israël. Waar staat het bezuin symbool voor? Ja, Daar kan je voor gebruiken, inderdaad. Dus wat doe je dan met die bazuin? Alarm slaan. Alarm slaan. Ja, inderdaad. Je kan er dus alarm mee maken, maar je kan er ook een oproep doen voor het feest. Je kan zeggen, de vijand komt er aan, weet je wat, als vluchten. Je kan terugtrekken, je kan... Dus op de bezuin of op die chauffeur worden signalen gegeven, waardoor ineens een leger van 100 man of 200 man in één keer vooruit gaat, of stopt, of achteruit gaat. Snap je? Het is een oproep. Je moet dus horen naar de bezuin, want de bezuin, hij stelde het als een getuigenis in Jozef. Dus er werd een stem gehoord in Israël. Toen hij... Uittoog tegen het land Egypte. Het is een beetje een moeilijke zin. Hè? Maar wie is ook weer hij? Dat is hij, dat is Yahweh. Aber Yahweh is uitgetogen naar Egypte. En dat was hard nodig. Dan staat erbij, ik hoor een taal die ik niet kende. Ik heb zijn Israëls schouder van de last ontheven. En waarvan? Zijn Israëls handen werden vrij van de draagkorf. Hele dagen zeulen aan stenen die gebakken waren om piramides te bouwen. He? Dus de, het is gelijk een verwijzing naar hoe vader zijn volk verlost uit slavernij. En je mag het direct overzetten naar je eigen leven. Ook wij zijn uit die slavernij van de zonde verlost. We hebben nog steeds de neiging... He? Prijs de Heer dat we de neiging kennen in ons eigen leven en dat we het kennen van hem zelfs onze neiging kunnen weerstaan en de zonde niet doen. Durf je de armen op te zeggen? Want het is mogelijk om als een rechtvaardige te leven. Yeshua is ons voorgegaan, maar wij worden niet gered door onze rechtvaardigheid. Amen, prijs de Heer. Daar danken we ook voor, want als je weer zo'n dag achter de rug hebt, dan denk ik, wat een heerlijke dag. Maar ja, er gaat iets veranderen in je denken. Het is een vreugde om als een rechtvaardige te wandelen. Durf je te zeggen, ik behoor tot de rechtvaardige? Moet je gewoon ja zeggen, want we zijn in Yeshua rechtvaardig voor Gods aangezicht. Al deze teksten die we lezen in Psalmen is net als met David een uitbundige vreugde om ze te zeggen en te zingen. Er staat maar ik in Exode 6. Zeg derhalve tot de Israëlieten, zegt hij tegen Mozes. Ik ben Yahweh. Ik zal u onder de dwangarbeid de Egypte uitleiden. He, want daar refereert die psalm natuurlijk aan terug. Er zijn nog veel meer van die uitspraken. Het is geweldig als je Exodus leest. Heel de uittocht en stukken uit Deuteronomium. Ik zal u onder de dwangarbeid van Egypte uitleiden. Hebben wij nog dingen waar we onder dwang leven? Je hoeft ze nou niet tegen me te vertellen. Maar je kan er helemaal los van komen door op te staan en te gaan. Je kan vandaag tegen de rommel in je leven zeggen... Nu laat ik het achter. Het is over. Terwijl je elke keer maar weer geneigd bent om naar de rommel te pakken. Je moet ermee stoppen, lieve mensen. Ik zal je, zegt hij, onder die dwangarbeid van Egypte uitleiden. Maar je moet wel opstaan en je moet gaan. Ik zal u redden van de slavernij. U verlossen door een uitgestrekte arm en onder zware gerichten. De dood aan onze misleider, waar we steeds maar aan geluisterd hebben. Echt de dood aan hem. In de benauwdheid riep gij Israël, want ze hadden het benauwd onder die korven. En ik, Yahweh, redde u. Ja, ik, Yahweh, antwoordde u. Waar? In de verborgenheid van de donker. Waar was het ook weer zo donker? Donder, donker zeg ik, donder. Op Sinei. ...heeft u het hele volk verzameld. Het stond te trillen op hun beentjes. Maar hij heeft ze hun verbond verkondigd. Hè? Ik zeg die... ...een paar weken verderop... ...toetste u bij de wateren van Meriba. Zijn ze geslaagd? Hadden ze gelijk de eerste prijs gewonnen? Gratis drinken? Wonderlijk hè? Als je zo'n geweldige ervaring hebt gehad voor Sinaï... ...tot je dan de eerstkomende plaats... ...weer bitter water heb. En dan gaan mopperen. He? En Mozes er alleen maar... ...huisje in te gooien. Zo eenvoudig is een probleem... ...wat we zelf niet kunnen oplossen. Ga nooit van je leven... ...mopperen op God. Wij zeggen gewoon, oh, maar vader, hoe kan dat nou? Water is bitter. Hoor mijn volk... ...ik wil u vermanen. En het wonderlijke is... ...we hadden het over de bezuimde net, hè? Dat vermanen doet hij met zijn shofar. Hè? Hij blaast die stoot, want die shofar is weer het teken van, dat er iets gezegd wordt. Dus in die shofar heb je dingen zitten. Israël, of gij naar mij Het. Ik wil je vermanen, zegt hij. Oh, oh, oh, Israël, of gij naar mij Het. Uitroepteken. Er zit wel een spanning in, hè? Echt waar, het is een, een spannend iets. Geen vreemde god zal onder u zijn. Gij zult u niet neerbuigen voor een buitenlandse god. Er is maar één god van, Israël. En die buitenlanders hebben allemaal hun eigen goden. Wij dienen de god van, Israël. Niet omdat we het zeggen, maar omdat we het doen. Alleen maar zeggen helpt helemaal niets. Je moet doen. Ik zeg die, ja, we ben uw God. Als je doet wat hij zegt, hè, of niet? Want als je dus niet doet wat hij zegt, is hij dan eigenlijk wel je God. Ja, inderdaad, dankjewel. Duidelijk. Ja, zo simpel is het. Zien we iemand vervelende dingen doen, die je eigenlijk niet behoort te doen, die zegt: broer, zus, kom eens, kan ik je helpen? Hoe kom je zo ver? Laten we samen verder gaan. Ik, Jabe, ben uw God, broeder en zuster, die u opvoerde uit het land Egypte. Doe uw mond wijd open en ik zal hem vullen. Ja, het is een van de sterkste woorden. Zal, zullen, ik zal het. Hè? Hij belooft het. Je moet het alleen wel doen. Je moet iets gaan doen. We gaan even naar Korinthe toe. Zo moet het tussendoor. Het is leuk om de sprongetjes te maken. 1 Korinthe 8 vers 5. Want al zijn er zogenaamde goden, hé, hey, er zijn er meer, zie je dat? Dat is toch meervoud? Haha. Ha. Het zij in de hemel, het zij op aarde, en werkelijk zijn er goden in menigte, en er zijn heren in menigte. Er zijn dus heel wat goden. Maar er zijn werkelijk goden en heren in menigte. Voor ons broeder en zuster nogthans is er maar, Eén God. Wie durft er te zeggen dat er twee zijn? Of drie? Of vier? Echt niet waar. Het is wel eens moeilijk aan wennen, want we komen uit onze eigen christelijke cultuur. Met alle respect. Met alle respect. Ze zijn allemaal broeders en zusters van ons. Voor ons nogthans is er maar één God. En dat is de... Vader, uit wie alle dingen zijn, en tot wie alle dingen zijn, en zegt hij er is maar één Heere, dat is Jezus Christus. Heel mooi, door wie alle dingen zijn, en wij door hem. En dan moet je je bedenken dat het woordje door in het Grieks een kanaal is. Anders zou je er nog verkeerde uitlegging aan kunnen geven van het woordje door. Voor ons, broeder en zuster, is er één God. Hij is de Vader. En er is één Heere. Dat is een curios. Dat is een meester. Dat is de zoon van de Vader die uitgezonden is om de oogst binnen te halen. Hij heeft eerst profeten gestuurd. Die hebben ze gedood. Nog een keer profeten gestuurd. Die hebben ook gedood. Ik zal mijn zoon sturen. Die zal dus wel... En dan denk ik, die die de hé, hey, daar is zijn zoon. Laten we hem molen. Dan is de hele tuin voor ons. Dus ze hebben ze ook gedood. Het is heftig wat er plaatsvindt. Er is maar één Heer, dat is Yeshua de Messias, door wie alle dingen zijn en wij door hem. Als Yeshua nooit gekomen was, hadden wij nooit door hem tot de Vader kunnen gaan. Snap je het? Hij is het kanaal wat door God geopend is om ons tot hem te brengen. Zo eenvoudig ligt dit. We gaan dadelijk terugkomen op die verschillende goden. Nou, zegt hij vers 81, vers 11. Mijn volk luisterde niet naar mijn stem. Israël was dus gewoon onwillig. Geen excuus. Als iemand onwillig is, kan je doen en laten wat je wil. Met een onwillige hond kan je geen hazen vangen. Gaat helemaal niet. Israël was onwillig tegen mij. Daarom liet ik hen gaan, en dit is heel vervelend wat hier staat, vindt u ook niet? Daarom liet ik hen gaan in de verstoktheid van hun hart, zodat zij in hun eigen raadslagen wandelden. Wat je alleen niet in zijn Psalm 81 leest. Dan kan je het hele evangelie uithalen om te laten zien wie is nou de mens met al zijn heftigheid en zijn mooie dingen... Knappe knullen, maar oh, oh, oh, als je hun gedachten kent en hun eigen raadslagen, En dat verstokte hart, als het donker is en niemand kijkt. Och, dat mijn volk naar mij luistert. Ja, u weet het allemaal als ik zulke dingen zeg. Ook al ben ik een jongetje en nu meisje of andersom. Ouder of jonger. We kennen ze aan het hart van de mens. Hè? Maar er kan heel wat veranderen. Och, dat mijn volk broeder en zuster naar mij luisterde. Dat Israël in mijn wegen wandelde. Wat staat erachter? Uitroepteken. Hij zegt het niet gewoon. Ach, dat het volk naar mijn wegen wandelde. Nee, dit is geweld wat hij gebruikt. We zijn toch begonnen met die toeter, met de bezuin. Dat is een schreeuw die eruit gaat. Uitroepteken. Het is een bezuin. Het is een chauffeur die blaast. Dat schet het in je oren. Als hij van Sine is een verbond verkondigt, was het een geweldig kabaal. Iedereen stond te trillen vanwege de geluid wat er was. Zelfs de berg Sinii schudde. We kunnen het ons niet beseffen. Weet u nog waarom God dat deed eigenlijk? Die hele grote berg laten sidderen. En die knieën van die Israëlieten. Hij wilde zo'n geweldige, heftige indruk geven. Hij zei dan vergeten ze nooit meer wat ze hier gezien hebben. Helaas, zo lang heb het geduurd... Mozes op de berg, zij achter die afgodsbeelden aan. En maar dansen om die stomme kalf. Echt, Het is niet te geloven. God, dat er een miljoen mensen in de woestijn waren. Er was een miljoen mensen bij elkaar. Het is al heel wat als je een stadion van 60.000 man hebt. Och, dat mijn volk naar mij luisterde. Dat Israël in mijn wegen wandelde. Goed lezen. Wel haast zou ik hun vijanden vernederen en mijn hand tegen die tegenstanders keren. Als Israël had gewandeld naar zijn wil, had er geen vijand over die grens gekomen. Als u trouw bent naar Torah te leven, heb je veel tegenstanders in je leven. Je kunt die tegenstanders op een afstand houden door niet te zeggen wat je doet. Je kan dus ook een stiekem volgeling van Yeshua zijn, dat je tegen niemand vertelt hoe je leeft en wat je doet. Heb je ook vaak weinig problemen. Maar als je open bent en je wil een getuigenis geven van de waarheid, je moet het natuurlijk altijd met wijsheid doen, dan kan je veel strijd hebben. Wij komen allemaal uit andere stromingen binnen het christendom en we hebben allemaal die strijd wel ervaren. Nou zegt hij, Wel haast zou ik uw vijanden vernederen en mijn hand tegen uw tegenstanders keren. Dat is voor het volk wat in zijn wegen wandelt met vreugde. Je zult ook zien, als je met vreugde de wegen van de Heer gaat wandelen, dan hebben zelfs de achterblijvers geen woorden meer. Want ze kunnen tegen je uitbundigheid niet op. Uitbundigheid is de grootste kracht die we bezitten. Want we zeggen, ja maar dat zegt de Heer en dat zegt Yeshua. We gaan nog een keer naar Deuteronomium 28. Ik ga hem niet helemaal lezen, maar een paar verzen, Want je moet uiteindelijk weten waarop we bouwen. Hij zegt toch, ja, we zal je vijand die tegen je opstaat, verslagen en je overleveren. Hij komt langs één enkele weg naar je toe, maar hij zal langs zeven wegen vluchten. Bedenken we dat ons ook of niet? Dat als er iemand ons vijandig gezind is, dan zal hij dit ervaren vanwege de rechtvaardigheid die God ons geschonken heeft. Wij vertrouwen op de Heer... Zelfs al heb je een schijnbare overwinning van de tegenpartij, blijft de heer groot maken. Want uiteindelijk komt er een dag, ligt hij voor je voeten en dan denk je, hé, wat doe jij daar? En dan kan hij het er nog eens vertellen. Dus mensen die je kwaad willen doen, blijven op de heer vertrouwen. Je hoeft die mensen niet te schoppen of te slaan of lelijke dingen te zeggen. Hij brengt ze op de knieën. Maar je zal een rechtvaardig leven moeten leven. Hij zal je vijand die tegen je opstaat, daar heb ik het over, hè. Ik heb het niet over broeders en zusters, hè, in alle denominaties. Maar die kunnen behoorlijk gezien zeggen, ja, dat is waar. Echt waar, ja, dat is waar. Ja, ja wij zegt hij, zal over u de zegen gebieden. Hij geeft er een gebod toe. Snap? Voel je de kracht die erin zit? Hij zal de zegen gebieden in je schuur, in je alles wat je onderneemt. Hij zal je zegenen in het land dat Yahweh je God je geven zal. Al is dat land in Amsterdam of in Schiedam. Yahweh zal als zijn heilig volk bevestigen, vastzetten. Zoals hij u gezworen heeft. Indien gij de geboden van Yahweh, uw God onderhoudt en in zijn wegen wandelt. Uit de hemel zit vader naar beneden te kijken en hij stoot de engelen aan. En hij zegt, kijk eens in al Kijk eens daar zo. Ja vader, inderdaad, inderdaad. Er is er weer één gehoorzaam. Want het zijn geen volksmassa's. Het is een vreugde om te beseffen dat vader vreugde heeft over jou en mijn handelwijze. Het feit dat we hier op Nieuwe Maan zitten is een vreugde in de hemel. Dan zullen de volken der aarde zien dat de naam van Yahweh over u uitgeroepen is. Ze zullen voor je vrezen. Wonderlijk, hè? Je moet dus iets doen, willen de volkeren der aarde kunnen zien... dat de naam van Yahweh over jou is uitgeroepen. Het feit dat de woorden van Yahweh over ons zijn uitgeroepen... we hebben het gehoord en we zeggen inderdaad, vader, dit is de weg. We gaan deze weg. Dan zal de wereld zien aan jouw handelwijze... dat de naam van Yahweh over je is uitgeroepen. Nog een stukje. Vers 15. Zij die Jawee haten, ook een hele gevoelige. Psalmen lezen moet je echt opmerkingsgaven voor hebben. Zij die Jawee haten, zouden, zouden hem feinsend hulde brengen. En hun straftijd zou voor altijd duren. Toneelspelen, huichelen, feinsend. Je kan dus iets zeggen, maar iets anders bedoelen. Je kan tegen iemand zeggen, wat heb jij mooie grijze haren? En bij je eigen denken, nou, ik hoop nooit dat ik grijs word. <lacht> Snap je? Er, er is iets niet goed aan, hè? Zij die Abba Yahweh haten, zouden hem vijzend hulde brengen. Dat kan dus. Je kan dus in de een gemeenschap zitten, hem hulde brengen, je kan je handen omhoog doen... En je kan toch in een soort mate van goddeloosheid of uh, leven, maar dat hou je onder bedekking natuurlijk. Maar je vijns de te eren. Alleen, dat is huichelen, De is Zij die ja wij haten zouden hem vijnsend hulde brengen en hun straftijd zou voor altijd duren. Want je moet met een oprecht hart vader verheerlijken, zijn naam aanbidden. Stel voor dat je dat nou niet oprecht doet. En je speelt een spelletje. Dan moet je je hele leven dat spelletje volhouden. En toch heb je hem niet lief. Dan vraag je in vredesnaam aan. Wat kom je dan nog doen? Maar het gebeurt wel. Die, die psalmist. Die moet toch wel wat in zijn hoofd hebben. Hè? Ja, dat is wijsheid. Nou. Hij zou hen gespijzigd hebben. Er komt weer dat woord zou. Hier is dat zouden. Hij zou hen gespijzigd hebben. Met het vette der tarwe... Ja, ik zou u verzadigd hebben met honing uit de rots. Als zij dan maar zouden oprecht gewandeld hebben. Maar ze hebben dus feinzend gehandeld. Dan kun je jarenlang in de samenkomst zitten en niet alle zegeningen, vreugde en blijdschap en overwinning. Want dat is de alle rijkdom die de Heer ons geeft. Als je dat dus niet hebt en je loopt te feinzen, heb je ook de uitbundige vreugde van de vrezen des Heren niet in je lijf zitten. Nog een keertje Deuteronomie. het is heerlijk die deuteronium. Die Mozes, dat is een man geweest hoor. Om zulke dingen te schrijven als Mozes, die moet echt een bijzondere relatie met vader God hebben. Deuteronomium, daar dus zegt Mozes namens God, hij deed hem rijden over de hoogte der aarde. Eten de opbrengst van het veld. Ja, er kwam, geen, er kwam geen ongedierte meer op. Hij deed hem honing zuigen uit de rots en olie uit keihard gesteente. Als je in de wegen van Abba wandelt en je bent trouw. Hij zegt, ik zal de opvreten, zal ik schelden, zegt hij. Er komt geen opvreten meer op je landje. Als je gewoon naar de wegen van de heer wandelt en je bent trouw. Ja, zegt hij, boter van runderen, melk van kleinvee... met vet van de lammeren en rammen van bazen en bokken. Moet je kijken, dat is een kudde. Hè? Met het vetste van de tarwe, druivenbloed, dronggei, schuimende wijn. Dit is het koninkrijk van God. Kijk ernaar uit. En nu ervaren we al een stukje. Het is overvloed wat voor ons klaar ligt voor het aangezicht van de Heer. Het laatste stukje in Psalm 82. Vijf verzen. Wat zegt die Psalm van Asaf? God staat in de vergadering der goden. Nou gaan we naar de kern komen. God staat in de vergadering der goden. Ja, het is wonderlijk als je dit snapt hoor. Hij, Yahweh, houdt gericht te midden der goden, lieve mensen. Hoe lang zult gij, hier gaat het over die goden, onrechtvaardig richten en de goddeloze gunsten bewijzen? Tegen wie spreekt hij nou eigenlijk hier? Het is toch tegen Israël? Het is tegen zijn eigen volk hebt hij toch? Alleen ze doen niet zoals God het wil. Eigenlijk... Een volk wat God kent en niet doet wat God zegt, handelt als zijnde een iemand zonder God. Dus een Israëliet die Torah en profeten kent en niet doet wat er staat, is een Godloze. Want zo gedraagt hij zich. De mensen buiten Israël die God niet kennen, ja, dat is ook geen godeloze, want die hebben gewoon geen God. Of hebben een afgod. En daar is hij vaak nog trouwer aan de afgod, als dat Israël is aan zijn eigen God. Hij zegt, richt je nou op de geringe en op de wees. En doet recht de ellendige en de behoeftigen. Dus recht doen en richten hoort bij elkaar, hè? Bevrijd nou toch de geringen en de armen en redt hem uit de hand van de goddelozen. Dat is een werk van rechtvaardigen. Zij weten niets, begrijpen niets. In duisternis wandelen ze rond, alle grondvesten de aarde wankelen. Dus als wij godsdienstig zijn, dan zullen we duidelijk... Richt de geringe en de wees. Zullen we daar ook met rechtvaardig mee om kunnen gaan. Dan zullen we ook recht doen bij de ellendige en de behoeftigen. Hij zegt bevrijd de geringe en de armen. Hier hebben je die geringe weer. En de wees, de armen. Red hem uit de goddeloze hand. Dus laat nooit een geringe onder de hand van een geweldenaar komen. Maar red hem eruit. Nou zegt hij in Psalm 82 vers 6. Wel heb ik gezegd. Wel heb ik gezegd. Gij... Zijd goden. Over wie heeft hij het? Komt die goden weer? Ja, alle zonen des Allerhoogsten. Over wie heeft hij het? Ja, natuurlijk, kinderen Israëls. Hij spreekt tegen Israël. Wel heb ik gezegd, Israël, gij zijt goden. Dat is toch wel typisch, hè? Ja, alle zijn jullie zonen van de Allerhoogste. Dus als je zonen bent van Allerhoogste, dat blijkt als je handelt naar de wegen van de Allerhoogste, dan word je goden genoemd in de Bijbel. Dus wij zitten hier samen met goden. Dit is de vergadering der goden. Dus dan moet je nog beter gaan luisteren. Dus zo, de, God, de enige achter God spreekt in de vergadering der goden. Dat zijn de zonen en de dochters van God. In Johannes 10, vers 34, daar staat, Yeshua antwoordde hun. Hij is in een gesprek met de fariseeërs, de schriftgeleerden, daar is heel wat aan de gang. Er zijn woorden gesproken door Yeshua en die schriftgeleerden, die worden helemaal, uh, het ruikt niet goed wat ze hebben. Maar het is echt niet, niet lekker meer. Ze kunnen hem wel killen. Yeshua die antwoordt hun, op de vraag die zij gesteld hadden is er niet geschreven in uw wet. Ik heb gezegd, gij zijt goden. Dus wie heeft dat gezegd? Het is in de wet gezegd, en hij heeft het talelijk over een psalm. Als hij, Abba Yahweh, hen goden genoemd heeft, wie, tot wie het woord gods gekomen is, en de schrift kan niet gebroken worden. Wie worden er nou goden genoemd? Dat zijn zij tot wie de woorden gods gekomen zijn. En dan zal blijken of je ook als een God wenst te gedragen. Als een zoon van God. Als een, een zoon van de Allerhoogste. Dus de woorden horen en doen, sma. Daaruit blijkt of je een zoon van God bent of niet. Tot wie het woord gods gekomen is. En de schrift kan niet gebroken worden. Zegt gij dan tot hem die de vader geheiligd en in de wereld gezonden heeft, geilastert, omdat ik gezegd heb, ik ben Gods zoon. Hoe kunnen ze nou boos worden over het feit dat Yeshua zegt dat hij de zoon van God is? Dat had elke jood moeten zeggen. De joden zijn de weg kwijt. Ze zijn zo in goddeloos handelen, dat ze snappen nog niet eens meer dat ze zonen van God zijn. Ja, misschien denken ze het wel. Maar op de verkeerde manier. Zij dachten dat ze natuurlijk goed waren, omdat ze zonen van Abraham waren. Nou, hij kan uit het stenen, kan die Abrams eh, kinderen verwekken. Dus echt niet omdat je vader een jood is, ben je een jood. Zie je hoe mooi dat erin ligt, in die, in die, ook in Johannes zo? Tot wie het woord gods gekomen is, dat zijn goden. Beseft hij dat, broeder en zuster? Tot ons zijn de woorden gods gekomen en we worden beschouwd als goden in deze wereld. We zullen ook als goden moeten handelen om de woorden van God verder te brengen. Zegt gij dan tot hem die de vader geheiligd, dat is Jeshua, en in de wereld gezonden heeft. Gij last het, zegt hij dan, want die joden hebben dat gezegd, omdat ik heb gezegd ik ben Gods zoon. Het geldt voor ons precies hetzelfde. Weet dat je een zoon en een dochter van God bent en in die hoedanigheid spreek je met je naaste. Dan ben je niet hoogmoedig, maar gewoon zo wil de vader het hebben. Gij zijt goden, ja, zonen des Allerhoogsten. Nochtans zegt hij, zult gij sterven als mensen. Als een der vorsten zult gij vallen. Lieve mensen, sta op. Wat zegt hij? Sta op, o God. Richt de aarde. Want gij bezit alle volkeren. Het is een oproep hè, die er, daarin gedaan wordt. Ik hoop dat we beseffen wat onze positie is. God staat op. Maar wat doen wij? We moeten opstaan. Hoe staat God op in ons leven als we opstaan en niet blijven zitten? Heb je het moeilijk in je leven? Ga je zitten? Oh, ik heb het zo moeilijk, Ook oh, zo moeilijk. Maar je moet gaan staan. U bent zelf de enige die kan zeggen, over. Ik ga staan. En ik ga weer. Zodra iemand tot de keuze gaat komen, al zit hij in de put, ik ga vandaag staan, dan gaat het echt lukken. Je zal in geloof moeten gaan handelen. Broeder en zuster, ik hoop dat u er iets van begrepen heeft. Maar leer dan, gij zijt goden. bij allemaal, goden en godinnen, je vrouw. He? Zonen en dochters van de Allerhoogste. Sta op, o God, richt de aarde, want gij bezit alle volken. Eén God en Yeshua is de zoon van God. De zoon kan nooit de vader zijn en de vader nooit de zoon. En wees blij dat vader de zoon gezonden heeft, want vader is onzichtbaar. En hij heeft zijn zoon gezonden, daarin kunnen we de heerlijkheid van vader zien. Zo kunnen we vader aanschouwen. Wat een vreugde om goden te zijn, zonen van de Allerhoogste. Mogen de Heer u zegenen en mogen u een vreugdevol leven schenken om ook als goden op deze aarde te leven. Amen.